1 Uur. NPO Radio 1 Met Willemijn Veenhoven. De een noemt het marktconform, de andere noemt het uh, buitenproportioneel. Schandelijk, bizar, absurd of schandalig. Hoe dan ook. Politiek Den Haag heeft er de mond vol van. Zometeen de bemoeizucht over de bankenbonus in de week van K. En een deel van Amsterdam kan nog steeds met de gevolgen van een stroomstoring. Dat nu in het uitgebreide NOS-journaal. Katrien Strautman. Een stroomstoring in het centrum van Amsterdam veroorzaakt problemen. Het Rijksmuseum is uit voorzorg ontruimd. De verlichting is uitgevallen, er is wel noodstroom. De noodstroom is alleen uh, toereikend uh, om uh, uh, noodverlichting aan te houden... en dat is niet genoeg voor uh, het bekijken en het bezoeken van het museum. Volgens het museum loopt de collectie geen gevaar. Ook andere gebouwen zijn ontruimd, zoals het Albert Pearson Museum. Dat blijft de rest van de dag dicht... Volgens de brandweer is de stroomstoring ontstaan... doordat bij graafwerkzaamheden een kabel is geraakt. Op de werkschans waren twee mannen aan het werken buiten een café. Door een steekvlam uit de grond zijn zij gewond geraakt... en overgebracht naar het ziekenhuis. Beide personen waren aanspreekbaar en één persoon had brandwonden. Het is nog onduidelijk hoe lang de stroomstoring in Amsterdam gaat duren.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 Op de Koolsingel in Rotterdam demonstreren milieuactivisten tegen de kolenoverslag in de haven. De gemeenteraad heeft besloten dat de doorvoer van kolen nog 25 jaar doorgaat. Verslaggever Hendrik Willem-Hofs is erbij. Hendrik, wat willen de actievoerders? Ja, die willen eigenlijk dat de kolenoverslag in de Rotterdamse haven per direct stopt. Maar uh, het uh, contract met Emo, het bedrijf wat die overslag dus regelt... is uh, onlangs met 25 jaar verlengd. Uh, hier staat Fatan Hoos hier van uh, het Klimaatinitiatieven. Yes, ja, dat ben ik. Wat uh, willen jullie precies? Nou, het idee is dat Rotterdam... Uh, ...op het punt staat om een kolencontract te verlengen. Wat Emo, het overslagbedrijf wat vooral heel veel kolen overslaat... Uh, ...wat dat bedrijf in staat staat om nog voor 25 jaar kolen over te gaan slaan. Ja, maar moet het dan per direct stoppen? Nou, wat ons betreft zo snel mogelijk. Het klimaatakkoord van Parijs is heel duidelijk. Kolen moeten er snel uit. Omdat het gewoon een CO2-intensieve vorm van uh, uh, uh, energieopwekking is. Maar hier zeggen ze, op het stadhuis en bij het havenbedrijf... dat kan helemaal niet. Want er staan afspraken juridisch... Het uh, contract is uh, bijna getekend, dus het kan niet. Nou, dat zou je zeggen. Tegelijkertijd is het zo dat Rotterdam en, de, uh, en het Rijk... zijn de enige aandeelhouders van het havenbedrijf. Uh, Ze moeten de druk opvoeren. Absoluut, je kunt gewoon druk opvoeren via de raad van commissarissen... die vervolgens weer druk kunnen uitoefenen op het bestuur van het uh, havenbedrijf. En wij zien dat niet gebeuren. De wethouder die zegt, ik kan wel op mijn kop gaan staan... maar er zal niks gebeuren. Maar wij zeggen, ga nou eens op je kop staan en laat zien dat je dan omvalt. En zeg niet van tevoren dat, je, dat het niet werkt. Je hebt een grote megafoon bij volgens mij ga je nu het publiek toespreken en jullie gaan richting het havenbedrijf eh, om daar de demonstratie verder door te zetten ja bij het havenbedrijf komen, als we daar aankomen overhandigen we een brief aan de directie waarin we ze oproepen om proactief een einde te maken aan de kolenoverslag door een concrete heldere strategie te vormgeven en da zich daar ook aan te houden nou om half twee gaan ze dan van start er staat denk ik nu een mannetje of 50 60 en de verwachting is dat het er wel iets meer gaan worden maar een perkt protest dus op dit moment nog. Hendrik Willemhofs vanuit Rotterdam. Minister Ollengren van Binnenlandse Zaken vindt nu ook dat het bureau van de Europese Commissie dat nepnieuws bestrijdt, moet worden opgeheven. Ze zegt dat het Nederlandse kabinet zich daar sterk voor zal maken in de Europese Unie. Verandering van leefstijl kan patiënten met diabetes type 2 helpen. Door bijvoorbeeld voeding, beweging, slaap en ontspanning te veranderen... kunnen patiënten zich een stuk beter voelen. In Nederland hebben 1 miljoen mensen deze vorm van suikerziekte. Hackers hebben meer videobeelden gestolen bij een sauna in neder dan gedacht. Op internet staan tientallen filmpjes van bewakingscamera's... in de kleedkamers van het complex. De directeur van de sauna heeft aangifte gedaan. In Zuid-Korea is de openingsceremonie van de Paralympische Spelen begonnen. Snowboardster Bibia Mentel droeg de Nederlandse vlag. Bij de openingsceremonie is prinses Margriet aanwezig namens het Koninklijk Huis. Het nos journaal. Een ziektegolf bij ploeg Lotto Jumbo. Gisteren verloor de ploeg Dylan Groenewegen, Lars Boom en Aamund Groendal. Jansen en vandaag stapte ook Tom Lezer niet op. Voor de laatste drie etappes van Parijs-Nice... heeft de ploeg nog maar drie renners over. Robert Geesink, Paul Martens en Timo Rozen. Gerard Spierings is verzorger van de Nederlandse ploeg. Meneer Spierings, u zit in Frankrijk. Hebben de renners elkaar aangestoken? Um, nee. De, de renners die ziek zijn Lars Boom en Dylan Groenwegen... die zijn verkouden, griepricht, hoofdpijn, keelpijn... je kent dat wel, uh, druk achter de ogen... Die zijn allebei op hetzelfde moment ongeveer ziek geworden... en de twee andere renners, die zijn afgestapt gisteren... die hadden last van buikloop en overgeven. Het heeft niets met elkaar te maken, er gaat geen virus door de ploeg of zo. Uh, ik denk door, door ton, want er zijn meerdere ploegen met uh, vier renners... met vijf renners, dus diverse renners die gisteren afgestapt zijn. Ja, maar het is nogal een kaalslag en er zijn nog maar drie man nu in de koers. Met hoeveel verzorgers zijn jullie eigenlijk? We zijn op dit moment met drie verzorgers. Oké, okay, betekent dat er nu ook een aantal misschien naar huis kunnen... of uh, iedereen heeft nog werk genoeg? Nou, we hebben allemaal een taak. Want we hebben één verzorger die gaat naar het volgende hotel elke dag. Die neemt de koffers van de renners mee, die gaat inchecken. Dat betekent dat we nog twee verzorgers over hebben. En die twee overige verzorgers die gaan naar de start om de renners te verzorgen. Die gaan naar de bevoorrading om de tasjes te maken en aan te geven. En die gaan naar de finish... Dus we hebben er drie nog steeds hard nodig. Ja, dat wel natuurlijk. Maar goed, dit is nu natuurlijk vrij alarmerend, lijkt me. Heeft u zoiets alles meegemaakt? Uh, je maakt het wel eens mee, maar niet zo vaak, dat klopt. Geeft u er misschien de drie renners die over zijn wel een speciale aandacht, een speciale behandeling nu? Ja, wij hebben een standaard protocol met hygiëne en gezondheid. En daar houden we ons strikt aan elke dag. En ja, kijk, de eerste twee renners die hadden een beetje grieperig... en verkouden en, en, en hoofdpijn en keelpijn. En de andere twee die, hebben, die moesten overgeven, ja. ja. Aan de verzorging kan uh, het niet liggen, zegt u? Uh, dat verwacht ik zeker niet, nee. Dank u wel, Gerard Spierings. Leonid Sloeski wordt de nieuwe trainer van Vitesse. De club heeft bevestigd dat de 46-jarige Rust... volgend seizoen het stokje overneemt van Henk Vrezer. Slutsky was van 2009 tot en met 2016 hoofdcoach van CSK Moskou. In het laatste jaar was hij ook de bondscoach van Rusland. De Engelse club Hell City was de laatste werkgever van Sloetski. Hij wordt de eerste Russische trainer in de eredivisie. Het weer vanuit het zuiden neemt de bewolking toe... en tegen de avond gaat het in de zuidelijke provincies nu en dan regenen... en later ook in het midden van het land. Het is vanmiddag tussen de 7 en 11 graden. Morgen erg zacht met maximaal van 17 graden. Wel is het vrij bewolkt met in de ochtend soms wat regen. De Rudolf van de redactie, die heeft in zijn hoofd al helemaal een beeld van de op handen zijnde ontmoeting tussen Donald Trump en Kim Jong Un. Je hoort hem zo meteen aan het begin van uur 2 van de nieuwsbv. Maar eerst de NMB. Jolanda van der Velde. Met vertraging in het zuiden van het land op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Een half uur extra reistijd tussen Maastricht Aken Airport en Born. Dat komt door een ongeluk. Twee reisschokken zijn daar dicht. Gaat waarschijnlijk, denkt de Rijkswaterstaat nog tot half drie duren. Andere kant op geeft dat ook vertraging tussen Urmond en Me Meersen... ongeveer een kwartier extra reistijd. In in het midden van het land op Ta 27 Utrecht richting Breda ook een ongeluk. Tussen Hagenstein en Lexmond een half uur vertraging, maar alle rijstroken zijn weer open. Over geld praat je niet. Na 12 uur drink je geen cappuccino. En je ondershirt draag je niet zichtbaar. No shirt. Premium invisible underwear. Check no shirt.nl.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 De Nieuws BV. Goedemiddag. De mannen van Bureau Sport staan weer te trappen, ik zag ze net. En dat is niet voor niets, want ze hebben een bomvolle line-up voor je klaargezet... met onder andere het WK Allround Schaatsen... Rugby, een voetballegende van FC Groningen... en de nieuwe bondscoach van een voormalige hockeywereldmacht. Gekke huis, Rolof. Tja, ja. maar eerst... Achter het nieuws. Rolof van de redactie. Ja, ja, in mei gaat het dus gebeuren. Donald Trump gaat Kim Jong-un ontmoeten. Dat wordt me wat, hoor. Dat wordt me een showtje. En dat wordt me een partij ongemakkelijk. In mei, in Pyeongchang, denk ik. Hè. Dat zal het wel worden. Want Kim Jong-un houdt niet van reizen, net als Stef Blok. En weet je wat het wordt? Twee stripfiguren die elkaar ontmoeten. Dat wordt het. Dat moet toch voor mezelf ook raar zijn, hè? Stel je voor dat je ineens oog in oog staat met Kim Jong-un. Ook al ben je de president van de VS. Niemand staat ooit oog in oog met Kim Jong-un. Niemand! Ik stond een keer bij de supermarkt. In de rij achter Maatje van Wegen. Dat vond ik al ongemakkelijk, moet je nagaan. Kim Jong-un. Omgekeerd trouwens ook, hè? Staat Donald Trump ineens naast je? Nemen op zich meer mensen dat van Trump. Ja, die komt nog wel eens ergens. Maar toch, de Donald met zijn enorme handen en dat kapsel. Dat als een toendra van nylon op je afkomt. Heftig man. En daar komt nog bij, dat is nog het mooiste, dat ze elkaar de afgelopen jaren hebben uitgemaakt voor alles wat mooi en lelijk is. Hè? Vroeger gebeurde dat op diplomatieke wijze. Dan zei de president van de VS dat er zorgen waren... over het beleid van de Sovjet-Unie. En de leider van de Sovjet-Unie zei dat de VS een imperialistisch rijk was. Het bleef kortom gezellig. Maar tegenwoordig is er Twitter. Nou ja, niet in Noord-Korea, maar Kim heeft natuurlijk... wel een aparte glasvezelverbinding met een vpn -tje. Dus die kan het allemaal wel lezen. Dat Trump hem een klein dik mannetje noemde bijvoorbeeld. En omgekeerd, want ja, waar de twee vechten... oh ja, waar de twee vechten hebben de twee schuld. Omgekeerd noemde Kim Trump... Een een gekke oude man. En dat zijn nog de vriendelijkste termen die er gebruikt zijn. Een vriend van me had ooit een vriendin... en die vriendin vond ik niet zo leuk. En toen het uitging, zei ik... nou, ik vond het toch niet zo leuk. Eigenlijk vond ik haar helemaal niet zo leuk, weet je. Eigenlijk vond ik er gewoon een enorme bosheks. Wees maar blij dat je van eraf af bent. Ik zei dat ook vooral om te troosten. Maar een week later was het dus weer aan. Ik trof ze beiden op een feestje en toen zag ik aan haar ogen... kut, jij weet wat ik gezegd heb. Nou, dit is dus precies dat. Maar dan nog erger. Fucking ongemakkelijk. Toen hebben ze zo van der valk afgehuurd? Natuurlijk. Wat schaaltjes met plaatselijke augurken en Koreaanse boterhamborst eromheen gerold. Heel nauwkeurig gerold. Want als je in nou Noord-Korea de boterhamworst scheef rolt, dan ga je naar een strafkamp. Dat weet een kind daar nog. Die worst begint al een beetje met zo'n geel randje te krijgen. Want Trump is een beetje aan het dralen op zijn kamer. Komt hij binnen? Hé, hey, hi, ik ben Donald. Hé, hey, Donald, veel over je gehoord. Kim, hi, leuk je te ontmoeten. Hey, pak een worstje, het staat ervoor. Neem ruim. Het gezelschap eromheen weet je ook maar moeilijk een houding te geven. Iemand schudt in een hoek nog een zakje hamkaas open om de stemming er een beetje in te brengen. Maar het wil maar niet echt. Lekker op gang komen. En dan moeten ze nog naar de vergaderzaal, hè? Vergaderzaal 4, de Jungle Kamer, de beste zaal van het hotel. Postduivenvereniging afgezegd, want die vergaderen er altijd donderdagavond. Gaat die deur dicht, en dan zitten er dus twee van de meest ongemakkelijke mannen ter wereld alleen in een hokje. En die moeten een constructieve dialoog beginnen. Oh, ja, wat ik stuurde over dat je dik en klein was, uh, dat valt het echt uh, best wel mee, hè? Ja, en over dat oud. Ja, die moeten zeggen: uh, ik had de papiertjes op, dan heb ik altijd wat losser. En dan moet dat deel over kernkoppen nog beginnen. Geloof me, dit wordt de meest ongemakkelijke. Een makkelijke date ooit. Het zijn twee gekkies, dus u weet komen ze als bloedgabbers weer naar buiten. Je weet het niet. Maar ik zou mijn geld er niet op inzetten. Sterker nog, ik zou het lekker schriftelijk afdoen als ik die twee was. Of misschien via WhatsApp. Net zo makkelijk meer, ja, wie ben ik? En het zal wel nodig zijn. En ze doen het vooral voor ons. Moet je maar bedenken.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 Lookin' at my ears like I'm out of dumb Everybody needs to be a part of them Never be enough on the prodigal son I was born to run, I was born for this Whip, whip, run me like a race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 Leave the body and my soul be a do it takes. Whatever it takes. Imagine dragons. Oh, oh, Den Haag. Gefronste wenkbrauwen, rood aanlopende hoofden en stampvoetende politici kleurden het of gisteren. Ze waren kwaad over de salarisverhoging van een bankdirecteur. Waar komt die woede toch vandaan? Peter K. en David van der Wilde die zochten het uit. Ook voor bankzaken geldt gemak, dient de mens. Daarom heeft de Postbank ervoor gezorgd dat we vrijwel alle diensten gewoon thuis kunnen afnemen. met behulp van Volkswagen. Vroeger waren banken saaie instellingen met saaie mannen in saaie pakken. Wat het particuliere bankwezen op een volkomen aanvaardbare wijze... voorziet in de behoeften van bedrijfsleven. De, de, de bankboekhouders uh, uh, werpen... En vooral niet de bruto wens eh. voor zover als die afkomstig is... uit de rente omzetten. Die saai vertelde over saai werk waar ze saaie salarissen mee verdienden. Deze man... De Postbank, ontstaan uit de Postcheck en 5 miljoen klanten, is de wij van start gegaan met een wat beperkt productenpakket. Godfried van der Lucht was de laatste directeur van de Postbank als staatsbedrijf. En Godfried verdiende 200.000 gulden, 80.000 euro. Veel geld, maar een schijntje in de bankwereld van nu. Want sinds de tijd van Godfried van der Lucht is er nogal wat veranderd. Er wordt gefuseerd met de NNB en minister Kok brengt de bank naar de beurs. Er worden uh, 26 tot 28 miljoen aandelen van de staat in NMB Postbank uh, overgedragen als het ware. Dat is dus een belangrijke uh, ook financiële gebeurtenis. De oude saaie banken verdwijnen... Veranderen of fuseren in flitsende financiële instellingen. De Rabobank betaalt voor de eerste helft van het kapitaalbelang... in de Robeko groep ruim 500 miljoen gulden. 22 miljard gulden. Dat betaalt de bankverzekeraar Fortis... voor de grootste bank van België, de generale bank. De Postbank en de NNB kondigden in februari vorig jaar aan samen te gaan. De van de ABN en de Amrobank... die samen de grootste bank van Nederland zullen worden. Een mammoetfusie is het. Het worden moderne banken met moderne salarissen... Riante, moderne salarissen. Kritiek komt er wel. Van politici als premier Kok bijvoorbeeld. Ten opzichte van, uh, ja, ik zou bijna zeggen... een beetje exhibitionistische stijgingen van salarissen... in directe vorm of indirecte vorm. Maar maatregelen blijven uit. Banken blijken bedrijven en bedrijven bepalen zelf wat ze betalen. Zeker als het goed gaat, kunnen die salarissen hoog zijn. En in Nederland gaat het goed. Heel goed. ABN AMRO had er al voor gewaarschuwd. De winstcijfers van vandaag zouden hoger uitvallen. Fortis heeft vorig jaar 24% meer winst gemaakt. Bank en verzekeraar ING heeft in 2005 een kwart meer winst geboekt... dan het jaar daarvoor. Fortis heeft een hogere winst geboekt. Meer winst voor ING, De 2,8 miljard euro, dat is 40% meer dan een jaar geleden. De winst was nog nooit zo groot. De ABN, Fortis, Egon, ze groeien als kool. En de ING... De erfopvolger van die kleine saaie Postbank is zo'n 1332 miljard euro waard. Het is een van de grootste financiële bedrijven ter wereld. Het is 2008, de gouden bergen reizen tot de hemel. Nou ja, zo leek het. Nasdaq opens everything. Ze zijn 110 points on the Nasdaq. Financial markets from Asia to Europe are doing their utmost to prevent Monday from turning from dark to black. Uh, at this point anything lower than 684 points is the biggest point drop uh, that we've ever seen. The government bailout of Fannie Mae and Freddie Mac, two of the country's largest mortgage lenders. Lehman Brothers is going bankrupt. That news sent stock down almost 60% today. It's biggest percentage decline ever. This is an extraordinary period for America's economy. De bankencrisis bleekte uit in de Verenigde Staten. In Europa valt de angst er nog mee. Oud-minister Ono Runing maakt zich totaal geen zorgen. In Europa hebben wij niet dit soort banken. Dus mm. daar hoef je dus niet die zorg niet te hebben. We hebben zeg maar gewone commerciële banken... waar die risico's heel anders liggen. Maar die crisis slaat dus wel over naar Nederland. Bos stelt strikte voorwaarden aan overname ABN door bankentrio. ING krijgt kapitaalinjectie van de overheid. Fortis en ABN AMRO in handen van de staat... Publiek en politici zijn woest op de banken. We hebben kritiek op de perverse prikkels en verbazing over bizarre beloningen. Nadat de banken zijn gered worden bedrijven gesplitst en bodemsen worden aan banden gelegd. Dat wil zelfs de VVD. Het is te gek voor woorden wanneer het, de toplieden nu van Fortes... die het veld moeten ruimen, omdat ze, de zaak, omdat ze de kar niet kunnen trekken... dat die nog miljoenen mee zouden krijgen. Een heuse bankiers wordt ingevoerd. En de banken krabbelen wat op. ING betaalt 2 miljard euro aan staatssteun terug. De bankverzekeraar kreeg het geld tijdens de kredietcrisis in 2008... om te kunnen overleven. Als de economische wind weer in de zeilen komt... trekken ook de mannen in de krijtsteep pakken weer stoutere schoenen aan. Ze gunnen zichzelf weer bonussen. En iedere keer zijn Kamerleden kwaad. In 2008, in 2011... In 2013... De salarissen in de financiële sector zijn nog uitbundig, veel te hoog. Moet wat aan gedaan worden. De salarissen moeten naar beneden. Pas als minister Dijzerbloem aan de macht is, worden de bonussen echt aangepakt. Die worden voor de hele financiële sector, alle financiële ondernemingen, maximaal 20 procent. Dus er komt gewoon een maximum uh, vertrekvergoeding van maximum één jaar salaris. Uh, en als je het bedrijf hebt geschaad, dan mag je geen vertrekvergoeding uh, krijgen. Maar als in 2015 toppankiers hun lonen weer verhogen, is het opnieuw hetzelfde liedje. Topbankiers worden op het matje geroepen. Als de belastingbetaler een aantal jaren geleden niet had ingegrepen... dan had niemand bij die bank meer een baan gehad. Ik moet eerlijk zeggen dat ik alle antwoorden stuitend vond. Um, en ik wil niet weten in wat voor universum u eigenlijk leeft. En nu is het opnieuw raak. De Tweede Kamer en de minister van Financiën roepen de top van ING op het matje. De bank maakte bekend dat het salaris van topman Hamer stijgt... naar ruim 3 miljoen euro per jaar. De bank draait al lang zonder staatssteun...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 Heeft GroenLinks Tweede Kamerlid Bart Snels. Meneer Snels, goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u ook een rekening bij de ING? Ja, ik heb nog steeds een rekening. Maar ik heb toevallig vanochtend uh, op de website van Triodos gekeken. Toevallig? Hoe, hoe je <laughs> makkelijk kan overstappen. Gaat u dat doen? Dat denk ik wel, ja. Ja, en waarom zegt u niet gewoon... Ja, natuurlijk ga ik dat doen, want ik ben boos op de ING. Ik ben ook boos op de ING. Uh, ja. Maar ik moet het nog wel even regelen. Ja, maar gaat u het regelen? Want het is heel makkelijk, ja. hè? Ja. ja. Oké, okay, nou, ja. Oh, dan hebben we dat Kees, vast dat uit de lucht. Zal Kees Vendel, ik daar blij met zijn, nieuwe partijgenoot... <laughs> die daar nu een bestuursfunctie heeft. Zeg, um, president-commissaris Jeroen van der Veer... stelde vandaag in het Financieel Dagblad... dat Hamers toch wel de enige man bij ing was die zwaar werd onderbetaald, hè, ten opzichte van de markt. Het was gewoon nodig... Ja, daarom gebruikte ik ook gisteren de woorden stuitend arrogant. Uh, Jeroen van der Veer maakte ook de vergelijking met, uh, met Aolt en, en, en Volkswagen. En dat miskent gewoon het feit dat banken een andere functie hebben... in, uh, in onze samenleving. Dat is een nutsfunctie. Jawel, maar ze zijn ook deel van de wereld waarin mensen goed worden betaald... in het buitenland en zo. Ja, maar als Volkswagen failliet gaat, hoeft de staat Volkswagen niet te redden. Als ING in problemen komt, dan mm. staat de belastingbetaler weer garant. Maar ja, dat is gebeurd natuurlijk, uiteraard. Maar als je naar de toekomst kijkt, sinds de crisis... heeft u allerlei maatregelen genomen, of u, Den Haag, ja. Brussel... om dat risico te voorkomen, om dat risico af te dichten dat dat nog een keer gebeurt. Onder andere die bankencrashtest. de banken moeten grote reserves hebben. Je kan ook zeggen, de kans dat de bank nu nog omvalt is zo klein... Dus dat argument valt een beetje weg van dan moeten we de bank weer redden. Maar zover zijn we nog helemaal niet. Uh, die bankenbuffers die moeten omhoog, maar die zijn nog lang niet hoog genoeg. Uh, de bankenunie in Europa, die is nog niet af. Er moet nog een Europees deposito garantiestelsel komen. Er zijn allerlei uh, lastige discussies ook in Europa te voeren. Dus zo veilig uh, zijn die banken nog niet. Uh, en een van de poten van, uh, van uh, al die regelgeving... die gaat ook over het beloningsbeleid. Ah, maar ja, dus ook de vraag die een beetje blijft hangen is... Uh, de politiek maakt zich hier elke keer weer druk over, al jarenlang. Mm -hmm. Waarom niet heeft u destijds, u hè, mm -hmm. en uw collega's... striktere afspraken afgedwongen toen het kon? Toen de banken weer naar de beurs gingen? Nou, we hebben, we hebben een uh, wet op het beloningsbeleid... voor financiële instellingen. En een, een van de vragen die ik heb is of het beloningspakket dat Jeroen van der Veer... nu aan zijn topman wil geven, of het wel lega legaal is. Ja. Uh, uh, en dat is ook een vraag die de minister van Financiën moet beantwoorden. Ja. Want ik denk dat, dat hij uh, wel eens over de wet heen zou gaan. Ik las een, een, een soort kleine uitleg vanochtend in een van de kranten... en daar stond dat het een hele knappe omzeiling is van de bonuswet... maar dat het wel legaal is. Ja, dat is de vraag. Uh, uh, want, de, want die bonuswet die zegt dat er maar maximaal 20% variabele beloning mag zijn... Uh, maar de helft van de toename van het salaris... zoals we dat nu uit de krant kennen, gaat via aandelenpakketten. Dus als die aandelenkoersen gaan stijgen... en daar heeft de topman uh, invloed op. Hij kan risico's nemen, hij kan overnames doen... hij kan uh, de bank daarmee ook weer onveiliger maken. Maar mm -hmm. dan gaat zijn beloning omhoog. Dan gaat zijn beloning nog veel verder omhoog dan we nu wel denken. En ja. dat is niet volgens de wet. Of en als zou... het niet volgens de wet is, uh, mm -hmm. uh, dan moet dat pakket van tafel. Minister Hoekstra, die houdt verdergaande maatregelen af nog. Die zegt ik kan niet verder gaan, ik dan een moreel appel. Wat zou hij volgens u moeten doen? Nou, één. Dus controleren of het volgens de wet mag. En anders uh, uh, gaat dit pakket van tafel. En dan uh, ja, ja, je, je zou denken, meneer Snels, dat de ING dat wel van tevoren goed heeft uitgezocht. Uh, ja, maar, uh, maar goed, daar, dat hebben, zou kunnen. daar hebben we ook de wetgever okay, voor om dat te controleren. Nou, de tweede, er staat ook in die wet dat er sprake moet zijn van een beheerst beloningsbeleid. En die norm wordt nu zelf door Jeroen van der Veer geïnterpreteerd. En ik ben wel benieuwd hoe de uh, interpretatie van de minister is. Ja, maar goed, dan zal hij zeggen... Uh, nogmaals, moderne pijl, maar ik kan, wetgeving moet ik je niet op loslaten. Dat wil ik niet. Dat vraag ik me af. En, dus, de, de eerste vraag is echt... Uh, uh, is dit wel binnen de wet? En daar heb ik echt grote twijfels over. Mm -hmm. En als het niet binnen de wet is... Uh, dan ja, dan, dan lijken ze het duidelijk. Ja. Dan gaat het gewoon van tafel. Ja. En als ING, als Jeroen van der Veer... de mazen van de wet heeft opgezocht... dan moeten de mazen van de wet gedicht worden. Ja. U heeft een hoorzitting aangevraagd. Ja. Uh, daar, zit, daar komt Jeroen van der Veer. Dat is de enige die u wil horen, geloof ik. Of wordt het weer zo'n scheldsessie van... Uh, zoals de vorige keer, meer een scheldzitting... Zeg maar, waar Jesse Klaas met zijn vingertje staat te wijzen. Nou, of doe het euh, zelf deze keer? Nou, het zou kunnen dat Jesse Klaveren het doet. Uh, uh, hij komt volgende week. Uh, dat is wel de bedoeling. Uh, maar is het of hoorzitting? Nee, het is wel een hoorzitting. Jeroen van der Vier mag komen uitleggen waarom hij deze stappen neemt. Hoe het pakket ook in elkaar zit. En waarom hij vindt dat het nodig is. Mm -hmm. um, maar mm -hmm. ik moet toegeven dat ik uh, de, de wijze waarop hij zich presenteert... in de media, in kranten en op televisie... Echt heel arrogant vindt. Uh, uh, en dat staat me tegen de borst. Mm. Gaat u tot slot eventjes, hè, want ik vroeg net: u heeft nog een rekening bij de ING. Gaat ja. u overstappen? Nou, misschien zou u niet veel meer zeggen, ook op de klanten van de ING moeten richten. Uiteindelijk, als de klanten zeggen van welke bank dan ook, toedeledoki, dan, uh, dan komt de klap pas echt hard aan. Nou, er, er, is, er is natuurlijk een aantal actoren dat, dat iets kan doen. Uh, het zijn ook de aandeelhouders. Ik kreeg al een mailtje van de Vereniging de voor de Effectenbezitters. Ja. Die vinden dit ook uh, veel, en veel en veel te ver gaan. En dus die moeten het nog goedkeuren, hè, natuurlijk. Precies. Dus de aandeelhouders oh. die kunnen uh, nee zeggen. Uh, en ja. Mensen zelf moeten voor zichzelf maar besluiten of ze bij deze bank willen blijven. Uh, en, u en gaat de die hoorzitting. Ja. En de wetgever. Ja. Ik dank u hartelijk. We kijken uit naar die hoorzitting. Bart Snels, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Dit was hem, de NieuwsBV, voor deze week. Fijn weekend en heel veel plezier met Bureausport. NTO Radio 1. De Nederlandse winkelketen Action heeft afgelopen jaar... 243 nieuwe filialen geopend, vooral in Frankrijk. Ook in Polen werden voor het eerst winkels geopend. In Nederland kwamen er 13 filialen bij. Action wil dit jaar nog meer winkels openen over de grens. Door de stroomstoring in Amsterdam zijn zeker 30.000 aansluitingen getroffen... vooral in Amsterdam-Zuid. Ook in het Rijksmuseum is het licht uitgevallen... waardoor het museum uit voorzorg is ontruimd. In een deel van het centrum rijden er geen trams. Minister Ollengren vindt nu ook dat het bureau van de Europese Commissie...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 En Leonid Sloetski wordt de nieuwe trainer van Vitesse. De club heeft bevestigd dat de 46-jarige Rus... volgend seizoen het stokje overneemt van Henk Frezer. Sloetski was van 2009 tot en met 2016 hoofdcoach van CSK Moskou. Hij wordt de eerste Russische trainer in de eredivisie. Dankjewel, Katrien Straatman. We gaan naar het verkeer met Kees Kwaks. Op de A2 staat file vanaf Maastricht naar Eindhoven. Er is een ongeluk gebeurd met de vrachtwagen bij Born. De weg is inmiddels wel weer vrij. Vanaf Maastricht-Aken Airport staat er nog 6 kilometer. En ook een ongeluk op de A27 vanaf Utrecht naar Gorkum. En daarom in 7 kilometer file tussen Evedingen en Noordeloos. Eerst even een kleine ode aan de hoed van Memphis Depay. Waarom een ode aan dat beruchte en befaamde hoofddeksel... waarover Co-Adriaanse ooit zei... die Memphis die ziet eruit als een Peruviaanse panfluitspeler. Omdat de KNVB deze week heeft besloten... dat het Nederlands elftal voortaan in Seist verzamelt. En daar mag de pers niet bij zijn. En dat is het einde van een van de mooiste rituelen in het Nederlandse voetbal. De aankomst van de Oranje Internationals bij Huis de Duin. Dat was toch altijd schitterend? Een bonte parade mutsen, horloges als patrijspoorten... en kledingsticker die eruit zagen... alsof ze twee jaar door zwervers waren ingedragen... maar nu voor 3000 euro waren aangeschaft door een international. El Giro Elia in een camouflagepak... waar Radko Mladis zich niet voor had geschaamd. Jetro Willems met een bril... waar Erik Honecker nog een puntje aan kon zuigen. En dan Joel Veldman, die uit pure zuinigheid... maar gewoon zijn Ajax-kostuum had aangetrokken. Jens Toornstra, de Playstation al ingepakt. Debutant Donny van der Beek, die werd afgezet door zijn vader. Het komt nooit meer terug, want van de KNVB moet alles nu anders. En de spelers komen voortaan samen achter gesloten deuren. Het is een afscheid van een Nederland dat niet meer bestaat. Open, toegankelijk en gewoon lachen om elkaar. Zodat de KNVB straks kan zeggen, we hebben het EK weer niet gehaald... maar het lag niet aan de hoed van dit dit is Bureau Sport, waarin twee sportfanaten zien... op zoek gaan naar zwetende mannen en vrouwen. Met het melkzuur in de spieren. Die heeft pijn in de benen. En die vragen ze maar al te lief het sporten nu van het lijf. Zolang ze maar niet hoeven te douchen na de wedstrijd. Hier zijn Erik Dijkstra en Frank Evenleid. Ja, Goedemiddag, je luistert naar het wekelijkste... voorportaal van de Vrijdagmiddagborrel. Welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Bureau Sport. En Erik Dijkstra... Die is er ook. Ja, zeker en vast. Maar we zijn niet alleen. We nemen vandaag alvast afscheid van twee schaatsters die aankomend weekend afzwaaien tijdens de WK Allround. En dat zijn Anouk van der Weijden en Linda de Vries. Ja, in de verhoorwagen kijken we naar de Nederlandse Schotse rugbier Tim Visser. Hij is diep in de ogen en we vragen hem over het consumeren van konijnen. En we gaan bellen met de kakelverse bondscoach van Hockey Grootmacht van Weleer, Pakistan. En dat is sinds deze week Roeland Opmans. Ja, en hoe komt wielrenner Dylan Groenewegen aan al dat sprinttalent? Dat vragen we straks aan zijn vader G. Dat en meer in het komende half uur: Drossport. Ja, vrienden even blij. Je weet hoe ik ben. hè. Tijdens de vakantie ik ga ik liefst met de krap-pils uh, de hele dag uh, op, caravan, op uh, Camping Bakken zitten. Maar deze zomer ga ik misschien wel een keertje naar het poepchieke Florence in de Toscane. Want heb je dat gezien van de week? Afscheid van die voetballer die was overleden aan een hadanval van Fiorentina. Davide Astori, dat was echt indrukwekkend. Ja, dat was een hartverscheurende uitvaart van die aanvoerder van Fiorentina. Maar liefst 6.000 mensen waren naar het Grote Plein in Florence gekomen... en riepen David. Ja, er waren ook spelers bij van aardrijvaal uh, Juventus. We gaan even luisteren naar een heel mooi quoteje van uh, die verdediger van Juventus. Een grote man, spijkerharde man met een klein hatje. Giorgio Cellini. Ik cry many times. Het is altijd in ons hart. and uh, we gaan naar de the last Chao. Together with our teammates. De laatste ciao, ja. dat vind ik echt prachtig. Ja, dat was echt mooi. Ik wil toch nog even iets zeggen over Jan Smit... tegenwoordig van de KNVB, vroeger was hij van Herakles... die vond het nodig om nog even te zeggen... dat hij geen traan zou laten bij de degradatie van FC Twente. Nou, dat vond ik opmerkelijk voor iemand van de KNVB... maar ik vroeg me toch maar weer eens af... zou er nog wel eens een traantje zijn gelaten als Jan Smit... die was vroeger deurwaarder... als hij weer ergens in zijn heel gezinshuis leeg kwam halen? Ja. Wat denk jij, vrouw? Ja, van dat ja ik denk dat er ook wel een paar traantjes zijn gevloeid. Ik, ik weet denk niet of het, het ook. zo erg is, of dat is de degradatie van de FC Twente... maar goed, je weet het niet. Dat moest je gewoon even kwijt. Ja, onze vriend op RTL7, en René van der Gijp hadden gisteravond echt zin in de analyse... van de, ja, de zoveelste consaie Europa League wedstrijd. René, even mee? Zitten, die wedstrijd is zo saai. We zitten naar Peter R. de Vries te kijken. Het is een nieuwe show. En? Ik ben al drie keer in slaap gevallen. <lacht> René, die wordt misselijk van alle zinloze <lacht> hapjes die we er binnenwerken. Wat zijn dit voor avonden? Ik vind dit dus eigenlijk briljant. Ja. Hè? Gewoon je eigen programma helemaal kapot maken. Ja. <lacht> en over consaai gesproken. Hè? Later ging het op deze voetbalavond opeens over tantra-massages. En Johan Derk die vroeg zich af wat dat precies was. Johan die vroeg zich af wat dat was. Want dat is de hele week al in het nieuws. En dat vond ik zo'n geweldige kop die erboven stond. De, de, de tandramasseur gebruikt zijn pik als toverstaf. Dat vond ik zo goed. En dat vond ik en zo maar goed. Ik, ik, kijk, je bent nooit te oud om te leren. Ik hoorde dus vanavond ja? dat bij een tandhamassage in een je en heel onverwacht steken ze dus je vinger in je poepgaantje. Nee, je mag wel... wel, wel Daar zou ik van schrikken. Nee, maar, ik denk, je... Dit is zo plan, Ik zeggen wij van bureau sport nog van achter. Ach, ja, dat kan echt niet. Heerlijke analyse van een goede wedstrijd. Heb je het trouwens al gehoord? Wat? Ja, Sanchez, wat inderdaad. Snow grassing Sanchez, what, is gone away from the defender. What a fine strike that is. And Leeds lead. And Sanchez, what a score to go. Ja, oudspeler speler van Arsenal Leeds United kreeg deze week een gele kaart... en ik weet als ervaren pen te pakken... vraagt de scheidsrechter om je achternaam. Ja, en die, die wat, die zei dus steeds... wat, toen hem om zijn naam gevraagd werd. En na drie keer was de scheidsrechter het zo zat... Die stuurde hem gewoon weg. Ja? Gewoon een rode kaart. Ja. Nou, het kan ook wel een schalbe zijn geweest weer. Hè? Wij zijn deze week trouwens met de verhoorwagen afgereisd naar Schotland... om rugbier en professioneel tackelaar Tim Visser... eens even stevig aan de tand te voelen. Ja, Tim die speelt rugbier in de Engelse competitie... en bracht afgelopen week een boek uit over zijn leven. En daarom in de verhoorwagen rugbier Tim Visser. Geen sporter is onschuldig. En daar treedt bureau Sport tegenop. Vandaag in de verhoorwagen... spreken wij met de heer Visser, de heer Tim Visser... of zoals in Engeland zeggen, Dutch Delight. Juist, ja, zeker weten. Ja, meneer Visser, we vallen maar meteen even met de deur in huis. Bent u eigenlijk een dierenvriend? Uh, ja, ik zou mezelf wel een uh, dierenvriend willen noemen. Ik heb altijd honden gehad, ik heb een grote Duitse herder thuis zitten. Dus uh, ja, zo zou je mij wel kunnen noemen, ja. Ja. ja, nou, ik vind het mooi dat u zichzelf een dierenvriend noemt. Uh, wij dachten uh, vooral dat u iemand bent uh, die met moeite tijd kan vrijmaken... tussen het doodknubbelen van konijntjes door. Nou ja, ja, kijk, uh, als men honger heeft, dan, uh, ja, dan moet het voedsel genuttig worden. En als dat, uh, ja, soms is dat een broodje knakhorst en uh, soms is dat inderdaad een konijntje, ja. Een broodje konijn, ja. ja. Even ter verduidelijking, u heeft een uh, boek uitgebracht... waarin onder andere beschreven staat dat uh, u tijdens een commando-kamp... met uw teamgenoten konijnen doodknuppelt. Uh, staat u daarom in het rugby ook wel bekend als een, een goede afmaker... Ja, dat is ook een beetje natuurlijk mijn rol in het rugby, hè? Uh, juist, de plaats, juist de tijd om, uh, om dingetjes af te maken. Meneer Visser, even op de man af, beschouwt u zichzelf eigenlijk wel als een topsporter? Uh, ja, zeker. Uh, in de theoretische zin uh, speel ik sport uh, op een topniveau, uh, dus dat kunt u wel zeggen, ja. Ja. ja. ja, wij vragen dit eigenlijk omdat in uw boek het woord uh, bier ongeveer vaker voorkomt dan het woord rugby, wat in feite toch uw beroep is. Ja, ja, nou ja, kijk, in rugby uh, genieten wij nog steeds van een uh, behoorlijke derde helft. En dat is er uh, ja, gelukkig in het uh, professionele rugby ook nog niet uit. Wij drinken lekker een biertje met de tegenstander en, en met de, de medespelers. En uh, ja, soms loopt dat wel eens ietsje uit de hand, maar uh, de sport staat zeker wel voorop, hoor. En dat ietsje uit de hand, is dat dan meer of minder dan 53 bier? Uh, <laughs> Meestal minder, heel soms meer. U bent ook wel een beetje rebels. U beschrijft in uw boek dat u op het moment dat u vernam dat uw vrouw zwanger was... u een nieuwe BMW voor uzelf kocht. Dat noemen wij van bureausport een tikkeltje gek. Ja, uh, of een, uh, een early midlife crisis misschien. Uh, nou ja, ik denk... Uh, hè, ik zet mezelf gewoon lekker af. Ik, uh, ik koop lekker wel een auto met, uh, met twee deuren waar heel moeilijk achterin een, uh, een cozy kan. Maar... Uh, ik heb dan wel met de harde hand uitgevonden dat uh, dat niet werkt. En uh, die auto was binnen zes maanden wel weer weg ook. <laughs> ja. Ja. ja, leuk en aardig zo'n boek meneer Visser. Maar zou u zich toch niet iets meer op het rugby moeten gaan concentreren? U bent uw plek verloren. Volgend jaar is het WK en daar zien wij heel graag een Nederlander op het veld staan. Ja, dat ga ik ook zeker doen. En rugby staat inderdaad uh, voorop. Ik ga er nog lekker uh, kaart tegenaan. Ik heb twee jaar bijgetekend bij Harlequins in Londen. En uh, dan zien we wel hoe we hebben komen. Dank voor uw tijd en uw openhartigheid, meneer Visser. Maar onthoud één ding. Wij houden u in de gaten. Ja, omdat het gisteren internationale vrouwendag was... wordt de volgende aankondiging gedaan door de Pakistanse Dionne Starks. Roland Altmans, de former head coach of Indian men's hockey team... will coach the Pakistan hockey team... and join as their head coach ahead of the 2018 Commonwealth Games in Gold Coast. Ja, Roland Altmans, dus, de Hollandse hockeynomade... wordt voor de tweede keer in zijn rijke loopbaan bondscoach van Pakistan. Ja, en dat is een groot hockeyland, hoor. En eerder was Oltmans al bondscoach van India... en werd olympisch kampioen met het Nederlands hockeyteam. Ja, mooie lijst. Meneer Oltmans, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Zeg, hoe groot is de hockeysport op dit moment nog in Pakistan? Vroeger was het een wereldmacht. Ja, dat is natuurlijk helaas wel een beetje voorbij, laten we eerlijk zijn. Alleen, uh, daar willen ze we wel weer naartoe. Alleen, dat hebben ze de afgelopen jaren behoorlijk verwaarloosd. En uh, we zijn toch wel achtergekomen dat het anders moet. Nou, en dan, uh, dan komen ze vanuit Azië vaak met mij uit... om te helpen om dat weer op de goede wijze op poten te zetten. Ja. Dus dat blijft een, een behoorlijke uitdaging, dat is zeker. U werkt in India ook nog, hè, met talentvolle jeugd. Maar India en Pakistan... Dat mag, dat, mag ik niet meer doen. dat mag ik niet meer doen, dat mag ik niet meer doen. Nee, precies. Want, India Pakistan is toch een beetje Nederland-Duitsland. Want hoe kijken ze in India dan aan tegen uh, uw nieuwe uitdaging? Nou ja, wat ik al zei, ik mag dat niet meer doen. Dat is van hogere hand uh, opgelegd. Degene die mijn uh, met wie ik het contract had, die is gebeld... door het uh, ministerie van Buitenlandse Zaken... Dat het, niet, uh, dat het niet gecontinueerd mag worden. Dus dat okay. geeft duidelijk aan hoe het, hoe het zit. Ah, nou, ja. Dat is wel gelijk. Wat de is. Ja. Zeg, in de voetbalwereld, als een Nederlander ergens in het buitenland trainer wordt... en dan neemt hij altijd uh, drie assistenten mee om te kunnen klaverjassen. Heb je dat ook gedaan? Nou, ik kan wel goed klaverjassen. Ja, uh, uh, ja, ik ben geen drie assistenten mee op dit moment. Allereerst is er nog niemand mee. Uh, ik heb wel assistenten die ik goed ken, omdat ik die 15 jaar geleden in mijn team had, uh, toen ik ook in Pakistan werkte. Maar het is wel de bedoeling dat er nog een buitenlander deze kant op gaat komen, die zich uh, uh, laat. Het assisteren bij mij ook bezig met houden met zijn talentontwikkeling. eigenlijk het allerbelangrijkste in dit land is... er zijn te weinig hockey'ers tegenwoordig. En ja. die worden niet op de juiste wijze opgeleid. Dus het gat wordt groter en groter. En dat moet dat natuurlijk weer een stuk kleiner worden. Ja, u bent dus met recht een hockey Maar is er nog iets uit Nederland dat u wel altijd meeneemt, zeg maar... op uw buitenlandse avonturen? <laughs> nou, ik denk dat je het doel met een koffiezetapparaat. Ja, ja dat zeker. Mee, ja. Ja, dat gaat zeker altijd mee. Ja, de, de Swiss-apparaat en de cups, die gaan, die gaan altijd mee. Waar ik ook naar ga. Oké, okay, dus de koffie staat klaar. Nou, heel veel succes daar in Pakistan, Roland Holtmans. Ja, hartelijk dank. En we hopen dat de Olympische Spelen er maar gaan worden hè, in Tokio. Dat is uh, absoluut de bedoeling dat we daar ons voor gaan plaatsen. Dat is uh, waar we eigenlijk vanaf nu mee bezig zijn. Want het eerste kwalificatiemoment is al over vijf maanden in... Uh... Dat is... In Jakarta, de Asian Games. En daar is ligt het eerste ticket klaar. Heel moeilijk, want landen als India en Maleisië zijn er al jaren met een goed programma bezig. En wij moeten ook in vijf maanden gaan, ja. uh, gaan inhalen, die achterstand. Baar! Wacht eruit, daarin. Zo is dat. We gaan het volgen. Groenland Opmans vanuit India. <totstuk> Ja, zoals Ivonie altijd zegt, partier un peu. Afscheid nemen is een beetje sterven. En dat geldt zeker voor schaarsters Anouk van der Weide en Linda de Vries... die deze week allebei bekend hebben gemaakt dat ze gaan stoppen. Ja, en in dit weekend wordt er ook weer eens een ouderwets WK Allround gereden... in de buitenlucht... En plein air, hè, zoals Ivo zou zeggen. air. Ja, in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Uh, u kent dat stadion wel, dat uh, naast het Johan Cruijffplein ja, ligt, ja, hè, zoals zeker, dat tegenwoordig zeker. heet. Ja. Ja, ja, ook wel lekker. Hè. nog even een week all na een lang slopend seizoen. met het beloofd in ieder geval weer bloed, zweet en tranen te Ja, in ieder geval tranen, want schaatsers Linda de Vries en Anouk van der Weijden zullen hun laatste rondjes ooit. Dus schaatsen op het Amsterdamse einds. Um, Anouk, je bent pas 31. Waarom stop je nu al? Ja, omdat ik het gewoon uh, genoeg vind geweest. Ik uh, heb uh, alles uitgehaald voor mijn gevoel wat erin zat. En uh, ik ben nu 31 en het is uh, tijd voor andere dingen. Heeft ja. het er enigszins mee te maken dat je toch op de Spelen in, uh, in Pyeongchang vierde werd hè, op de vijf kilometer? Is dat misschien hard gezegd, maar was dat de grootste teleurstelling in je carrière? Ja, dat denk ik wel, ja. Ik ben uh, uh, behoorlijk zin geweest van die, uh, van die vierde plek, inderdaad. Waarom ga je stoppen, Linda de Vries? Ja, nou ja, dat is uh, eigenlijk voor mij een hele logische reden. Ik presteerde gewoon niet meer wat ik wil presteren, wat ik van mezelf verwacht. En uh, ja, dan houdt het een keer op. Dan is het gewoon niet meer zo leuk. Hey, je bent bij dit uh, WKO-round, ben je reserve. Dat is nou niet echt het gedroomde afscheid. Nee, zeker niet. Dat nee. Was, uh, ik had één doel nog en dat was uh, hier in Amsterdam uh, afscheid nemen en dat is... Uh, dat heb ik zelf niet gecreëerd, dus dat is je eigen schuld. Dus uh, dat is jammer. Nou, ik heb goed nieuws voor je, Anouk. Je krijgt alsnog een bronzen medaille, hè? Oh ja, is dat zo? Ja, kogelstoten Rutger Smit, die zei vorige week... ...hij wist zeker dat jij alsnog brons gaat krijgen. Want die Russische dame, die derde werd, die heeft doping gebruikt, zegt hij. Heb je ja, dat gehoord? Ja. Ik heb het meegekregen, inderdaad. Maar goed, weet je, dat... Uh, ja, dat, dat is het helemaal nog niet bewezen, natuurlijk. Tenminste, daar is nog geen sprake van. En uh, ik ben nu gewoon vierde en uh, daar hou ik het bij. Ja. Maar, maar hoe heb jij daarna geluisterd? Nou ja, om heel eerlijk te zeggen, denk je wel op, dat je, op het moment dat ik verliest, verloor, dacht ik wel meteen, ja, het is wel een rust. Maar ja. goed, dat, um, en wie weet krijg ik hem ooit nog, maar ja, het moment is weg. Hè? Dus je hebt er, je hebt er niks, uh, je, ja, je krijgt een medaille, maar het moment is dat natuurlijk. Uh, weg. En ja, weet je, ik kan er heel hard over na gaan denken, maar dat is, wat ik net zei, het is totaal niet aan de orde, dus ik wil er eigenlijk helemaal niet, <laughs> niet bij stilstaan. Ja, het is toch een gek idee, hè? Dat je op een gegeven moment dat het zou kunnen, dat je in één keer per post een bronzen medaille opgestuurd krijgt. Ja. ja. En dan zegt de postbode: Van harte gefeliciteerd. ja. precies. Ja, <laughs> ja nou, dat. Uh, ja. Zit je thuis even een, een uh, CD'tje ja. op? van ja. het Wilhelmus, weet je wel. <laughs> ja. Heb jij dan met al die topsporters hebben, dat ze na, na, na, na drie of vier biertjes al knetterlam zijn? <laughs> Ja, ik ben nog nooit zo lang geweest. Dus ik weet het niet zo goed, jongens. Ja, maar dan, dan gaat er een wereld voor je open. <laughs> ja, jij zegt dat je de enthousiasme oh, vraagt. Ja, nee, ja, dat schrik ik de ja, ja. <laughs> Nou, ik denk dat er zaterdagavond wel een drankje gedronken gaat worden. Zaterdagavond en, uh, al? Ja, hoor, na de wedstrijd. Ja? En uh, zondag ontbijt met croissantjes, denk ik. En, <laughs> ja, dat kan allemaal wel. Nee, ja, dat ja, ja, ja. Ja. kun je nu in de agenda noteren. Zaterdagavond gaat de keel open. Ja, nou ja. ja. Laat het rustig houden, anders ben ik er zo vanaf. Maar er uh, gaat wel een wijntje gedronken worden. Ja. Ja. Anouk, heb jij dat ook? Veel topsporters hebben dat, hè? Als die drie, vier bier drinken, dan zijn ze al dronken. Heb jij dat ook? Ja, ja dat gaat wel hard, ja. Zeker als ik nog een les heb gereden. Ja, hoor. Ja, we zijn het niet gewend, hè? Dus ja. Het gaat heel hard. Hey, Anouk, geniet er nog van en uh, we ja. hopen je nog dank te zien. Dank je wel. Oké, okay, dank je wel. Succes. Doei. Ja, collega Dijkstra, ik zeg hier nu Dillen Groenewegen. Is de sprinttoekomst van het Nederlandse wielrennen. Tja, wat een observatie, heren. Dat is Stevie Wonder, Jules de Kotter en Louis Brian hadden er ook wel kunnen zien. Ja, maar deze week, die man, Groene Wegen, zijn vijfde overwinning van het seizoen alweer. Ja, Hij was gewoon echt niet bij te houden voor ook wel serieuze renners. Zelfs als, als Grijpel, uh, Christophe en Dekenko. Ja, maar zijn mooiste resultaat was ooit hè, op de Champs-Élysées Tour de France vorig jaar. Groene ga je dit volhouden? Ja, komt Grijpel. Maar het is, ja, ik denk dat het hem is. Groene Wegen, Groene Wegen, wat een lange en wat een lef. Jeetje. Geweldig. Ja, Dylan Groenewegen is dus officieel doorgebroken en daarom bellen we even de vader van Dylan, want die zal wel zo trots zijn als een aap. Gerry uh, Groenewegen, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Daar, daar, daar zeg ik geen woord te veel, hè? Echt ontzettend trots, neem ik aan. Ja, zeker weten, ja. Zeker weten, toch. Ja, vijf ja. overwinningen dit jaar al. Dat, dat, dat, ja. dat is een, een kanonstart van het jaar, hè? He. Dat is een... Uh... Dat is een speer, hè? Die als de bloemp in. Ja, hij is nu even afgestapt in Parijs-Nice vanwege verkoudheid. Ja, dan denken ja. wij, uh, zou hij niet gewoon even een zwaar astma middeltje moeten gaan gebruiken? Nee, dat mag niet. Hè. Nee. Nee, ik, ik heb hem gisteren gehad voor Schiphol inderdaad. En dat was zo uh, groen als die draai van. Uh, de, <laughs> ja. De nice dus, ja. Ja, nee, een beetje proosten, een beetje hoesten. Ja. Ah ja. Ja. Nou, lekker thuis. Ja, ja. hey, Ger Gerry, we ja. bellen jou, want jullie trainen, uh, jij en Dilden trainen uh, regelmatig samen op een viaduct langs de A6 richting, uh, richting Almere. Hoe werkt dat dan precies? Uh, klopt helemaal, ja. Uh, nou, uh, dus, uh, dat doen we met een scooter. Dus ik zit op de scooter en hij erachter. En dan trek ik hem aan en dan uh, zo hard mogelijk. En dan uh, rijdt hij er langs, Dylan. Oké. Okay. En, en merk ja, je dan ook en dit en jaar, want jullie doen het al een aantal jaren... merk je dan ook dat die scooter dat, dat, dat je steeds harder gaat met z'n tweeën? Uh, ja, want kon kom een aardige partijgeven afgelopen. Maar uh, even kijken, maar voor de toeren en niet meer eigenlijk. Dus ja, dan ging een, een, een, een vogel langs. Ja, okay. is wel meer power eigenlijk is gekregen inderdaad. Maar ja. moet jij dan niet inmiddels ook naar een wat zwaardere scooter toe? Om toch ook. Uh, want die, die, die scooters die rijden maar maximaal, uh, wat is het, 45 km per uur. Hè? op een gegeven moment moet je er, uh, moet je, moet er harder gaan. Ja, dat klopt. Ja. Misschien een, uh, het, zo, een uh, soort. Uh, uh, ja, wat zou ik zeggen? Nou, een, een motor of zo? Een motor, zo? motor ja. ja. een ja, motor, zwart, ja. Een ja. zwart of zo, dat is ook lekker natuurlijk. Ja, daar hangt ja. de toekomst van Nederlandse vuurrenner ervan af. Ja, ja. ja. ja maar je, je, je, <laughs> het, het ligt allemaal in jouw handen, Gerry ja. was, was hij op jonge leeftijd toch ook al zo'n groot talent? Heb je altijd geweten dat dit erin zat? Ja, maar er zijn er zo veel, hè. Hij er uh, wel vaak, inderdaad. Maar ja, er zijn er meer meerdere, natuurlijk. Ja. ja. Die al goed zijn, dus ja, dat weet je nou eigenlijk. ja. Gerry, jij hebt een fietsenwinkel uh, in, in Amsterdam en die heet Racing Groenewegen. Maar die heette, vroeger heette die winkel nog anders, hè? Waarom heb je die naam eigenlijk veranderd? Het was het staal. Het staal is een beetje uit. Dus we zijn wat modern geworden. Ja, en, en helpt het feit dat uh, de zaak de naam Groenewegen uh, draagt... helpt dat in het uh, aantal mensen die je band komen laten plakken? De racefietsen wel, dat is wel wat de, de, de drukker geworden, inderdaad. Het ja, bandpak is een beetje hetzelfde, maar er komen wel ontzettend uh, veel meer mensen langs uh, voor een praatje te maken. Eigenlijk niet. Ja, ja nee, met een te maken nee, voor die fietser, ja, ik ben ja, ben ben even ja, uh, ja. Goede ja, ja, maar goed. Ik, ben, ik vind het ook fantastisch wat uh, Dylan presteert. Ja, ja. hey, uh, Ten slotte, Gerry, um, ja. pakt Dylan dit jaar meer of minder dan drie etappes in de Tour de France? Meer natuurlijk. Ja? Meer. Ja, zeker. tuurlijk. Ja, noemen ze ja. een aantal. Nou, ja, dat, dat, dat durf ik niet te zeggen, maar, maar ik denk dat het vier ja, ja vier. Vier? Vier. Ja, ja dat ja, wordt hier genoteerd, waarvan ook goed. dank hartstikke goed. Dankjewel, <tot> Gerry Groenewegen. Ja, graag gedaan. De vader ja. van Sprinkaron, Groene Groenewegen. Dankjewel. Wachtig. Ja, Hé, hey, ken jij, jij Fandi? Zeg jou dat nog Ja. Man. Ja, zeker. Dat is de parel van Maleisië. De kruif van Azië. Ja, ja, ja. Die Fandi Ahmad. Dat was een, een publiekslevering van FC Groningen. Voetbal heb ik het erover. Begin jaren tachtig. En die scoorde zelfs in 1983 scoorde die... in de voor de Groningers legendarische uefa Cup duel tegen Inter-Milaan. McDonald besprongen door en daar is Fandi met de kans. En het is 2-0. Het is onvoorstelbaar. Fandi Ahmed. Sinds enige dagen, terwijl Senga staat te kijken... de meest populaire speler van Groningen. Ja, die Fandi die werd gekozen in het elftal van de eeuw ja, van FC terecht. Groningen. En hij is op dit moment is hij op bezoek in Groningen. Want twee van zijn zoons die lopen op dit moment stage bij FC Groningen. Ja, en de hele familie Fandie, die slaapt bij niemand minder dan Henk de Haan. Broezen, pom pom pom. Ja, ja, precies die. En die Henk de Haan die was ploeggenoot van Fandi in de de jaren 80. En dat zijn tijden die keren misschien wel weer terug in het Hoge Noorden. Ja, Henk, goedemiddag. Wat, wat was die Fandy eigenlijk voor voetballer? Ja, een zierlijke de voetballer die komt met een banaan een banaan maar mensen zien hij kon onder mensen zien ze appel een keer. Echt een technisch begaafde mannetje. Het zal hem een dat je echt een beetje ja, een Cholelink. Uh, een beetje, beetje kruif, Ja, ik. Zo. Henk, was jij altijd was jij goed met Van die in die tijd, dat jullie samen ja. voetbalden? Ja, hadden ja, ja, kameraden en daar gingen overal mee naar toe. En dat was grappig. de wedstrijd was soms om 4 of vier afgelopen. We waren allebei wissel dan. En op vier uur, of op vijf uur zaten we al in disco, ook leuk toch of niet? <laughs> Hoe was ook niet op te kleden, maar we geen man van gaat en uh, vloep vloep vloep in de, in de auto, in de disco. Hey, ja. Nee, en maar, en, maar Vandi die vond het wel ontzettend koud altijd, hè, in, de, in Groningen. Komt je thee over zijn voeten, hè? houdt z'n muts van af, <laughs> Sjaan in, in de pauze, kopje thee over zijn. wij dronken onze thee op, maar hij gooit het over zijn voeten. <laughs> ja. Ja, dat is toch geweldig? Ja, dat is toch mooi, en dat weet iedereen. Ja. Dat is wat grappig, heel Groningen weet. Maar Van die deed je in de rust toen ze koud was. Was Van die ja. toen ook echt een grote publiekslieveling bij Groning? Ja, ja, echt wel. Ook uh, de allereerste wedstrijd van Van die was ten go Ahead de Eagles. Hij uh, scoorde twee, twee keer score. We won met 2-0. Hij scoorde ook twee keer. En de het grappige ook in, in de krantverslag. hij vroeg zelf om een publiekswissel. Pop, pop, pop. <laughs> is op, op dit moment in Groningen. Die logeert bij jou. Um, um, uh, uh, uh, uh, jij communiceert met hem in het Engels. Ik hoorde daar een fragmentje van. En nou een macaroni, yeah, <laughs> jongen, man. Met gehackt, <laughs> hè? Macaroni met gehackt. You like it, hè, eh, die? Goed bij hen, hè? Hey, pom pom, pom hè? Nothing in the hand, hè? Hartstikke nice. Maar jij spreekt ongeveer net zo goed Engels... als Jean-Marie Pfaf Duits spreekt, hè? Ja, het is wel ongelukkig. Maar hij ondersteunt mij wel. Dus wel het is wel hartstikke geweldig natuurlijk. En, uh, ze mogen ook niet alles eten, die jongens. Hè? Die mogen dit niet hebben. Moet, dus gisteren hebben we kip gegeten, kaashoevlees en uh, daar dus zijn ze gek op. Hè? Maar is Van nou ook uh, op het veld bij jou? Hou Van die er even bij dan? Ja, Van die. Even de radio. Erik en Flank. Van die. Goedemiddag meneer. Goedemiddag! Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo meneer Van Ja. Oh, yeah. Is het koud daar in Groningen? Eh, uh, niet te slecht. Uh... Goed, goed. Vandaag een beetje beter dan gisteren. Hé, hey, meneer Van uh, hebt, u, hebt u deze week, wat was koud, hè, van de week, hebt u nog een kopje yeah, thee over uw voeten yeah, gegooid? Yeah, not yet, not, not niet. yet. No. <laughs> no. En, I en... don't need the tea anymore, no, I'm good. Thank okay. you very much, Mr. Van die. Okay. Yes, see you next moment, time. Moment. Ja, ja, ja, Wat, wat een aardige man is ja, dat, Lady Van die. Heerlijke vent. Grappig is, als jij alle 40, 50-plussers vrouwen hier vraagt in Groningen. Al die mensen kennen die ook nog hè Die, die vrouw kennen hem ook nog hè Niet als voetballer, maar gewoon als, als een mannetje. Als een gentleman. Hey, en die, maar, die, maar die spelers zijn die zoons van van die, die zijn nu op, ja. op stage bij FC Groningen. Kunnen ja. die er echt wat van? Of is het gewoon een publiciteit Ja, ze er echt van. ze Dat ja? zijn allemaal goede voetballers natuurlijk, nee, maar ze kunnen er echt wat van. En, uh, en die een is 1,88. Zo. En het is niet geloof. 1,88 en die andere is 1,84. We zijn allemaal mannetjes, uh, als je een indie -de -de mannetje denkt, dan denk je niet een mannetjes van 1,88 of 1,84, toch? Nee. nee. Mooie tijden komen weer terug, hopelijk weer FC Groningen. Het zou fantastisch zijn, het zou fantastisch. Zijn. We wensen He je alle succes, hang Hey, Hé, bedankt voor jullie interesse, in de groep aan iedereen. Doei! Doei! Hoi hoi! Dag Frank, dag Erik, hoi hoi. <much> Ja, het einde van deze aflevering van Bureau Sport is alweer in zicht. En dat is meestal het moment dat mijn collega Frank even blijft naar een etablissement stiefelt om de keel open te zetten. En traditiegetrouw besluiten we dit, deze show dan met de Mystery Guest. Een, een spel uit tv-programma's uit vroegere tijden. He, dus uh, um, ik ga spreken met iemand uit de nationale of internationale sportwereld. Die op een of andere manier het nieuws is geweest. Ik weet niet wie het is, maar ik ga door vragen proberen te achterhalen wie dat is. Spannend onderdeel. Um, Mystery Guest, bent u er klaar voor? Maar ogenblik, schud me even een, een tas koffie in, hè. Zo. Tijd genoeg, hè. Maar u bent niet zo druk? Ach, euh, ja hoor, ik ben nog altijd wel actief, hoor. In, in Duitsland en uh, andere dingen. U, u werkt als spotter in Duitsland? Nee, nou, ik, wel, ik heb een beetje gebivarkeerd op de grenzen, hè. Maar in Holland ben ik nog altijd meer thuis, hè. Ja, oké. Okay, maar ik neem aan dat u het nieuws bent geweest... omdat u nu de mystery guest bent. Ja, zeker, hè. Bij die leu uh, staan de Pink aan de broek zaten, hè. Ze hebben hem eigenlijk gewoon uitgeflikkerd, hè? Ontzagen. Nou ja, ze, ze, ze slaan ik mijn zeer goed bedoelde advies... als een fly tegen de muren van de Maria-parochiaan. Daar ben ik wel wel een beetje kwaaig over. Oké, okay, u bent niet meer actief als spotter, maar als adviseur in de voetballerij? Ja, zeker, bij de koepels, hè. Maar weet je wat ik van die directeuren vind? Zeg maar een stelletje hoepappers, reubenslikkers, dat zijn het. En wat betekent dat? Nou, in Griekenland, waar ik ook bij Pauk Salonki werkte... zei ik op het, op het Griek, zei ik altijd... Hé, hey, vuile klotzak! Jezus Frank even blij. Probeer je nog wel Huub Stevens na te doen? Ja, heb je dat niet gelezen? Bij Golden JC is die weg. En dat is jammer. En het was groot nieuws. Oh houd toch op, man. Weet je, die imitatie van jou... die klinkt als een verwarde Geert Wilders... die het dronken Frans Timmermans nadoet. Ja, maar hij is toch ook een Limburger? En bij VI hoor je dat hij een vuile klootzak. Ah, joh, weet je, ik dacht nog Koeman is bezig... als ze eerste week... ik verlang bijna terug naar die imitatie. Maar Ronald Koeman zit op dit moment ook aan het tasje koffie... met Huub Stevers. Ik ben er in godsnaam mee op. Ik ben met die mystery guest, hè. Helemaal klaar. Nou, tot volgende week dan, wat mij betreft. Ah!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 Even blijft het gewoon bij je. Argos, morgen om twee uur. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Bestel nu je kozijnen en deuren bij je Profel-expert... en profiteer van 10% korting. Kijk op profel.nl. Profile. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2018? De longlist is bekend. Het aftellen is begonnen.